Twee uur. Klemens Peters met het NOS Journaal. Leiders van de Methodistenkerk hebben voorgesteld om de geloofsgemeenschap op te splitsen. Omdat er onenigheid is over het homohuwelijk en homoseksuele geestelijken. Aan de ene kant zou een kerk ontstaan die zich blijft afzetten tegen de LHBTI-gemeenschap. Aan de andere kant blijft de United Methodist Church over... die het homohuwelijk zou toestaan en homoseksuele geestelijken zou verwelkomen. Het methodisme is een stroming binnen het protestantisme. Wereldwijd zijn er zo'n 12 miljoen aanhangers. In Amerika is het de op twee na grootste religie. Het is nog onduidelijk hoe twee circusartiesten naar beneden konden vallen... in het Amsterdamse Theater Carré. Tijdens een kerstshow gisteravond maakten ze een val van 10 meter. Een van hen raakte ernstig gewond... De producent van het Wereldkerstcircus zegt tegen het ANP dat de acrobaten aanspreekbaar waren toen ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Het gaat om een Russisch echtpaar dat optreedt onder de naam Sky Angels. Ze staan erom bekend dat ze hun act zonder vangnet doen. De dader van de mesaanval, gistermiddag in een voorstad in Parijs, had psychiatrische problemen. Er zijn aanwijzingen dat de man van 22 zich ook tot de islam had bekeerd, maar hij was niet geradicaliseerd.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 Een illegale immigrant uit Senegal heeft van de Spaanse autoriteiten een verblijfsvergunning gekregen vanwege een heldendaad die hij vorige maand heeft verricht. De 20-jarige straatverkoper Gorgui Lamine So redde in een badplaats aan de Costa Blanca een gehandicapte man uit een brandend huis. Na zijn daad verdween hij spoorloos en werd hij later opgespoord door een lokale krant. Een petitie om hem een verblijfsvergunning te geven werd 90.000 keer ondertekend en de autoriteiten geven nu gehoor aan die oproep. Het weer wolken en opklaringen bij 1 tot 6 graden. Morgen af en toe zon en maximaal 8 graden. In het noorden en oosten kan wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM Met nu de nacht.